1 Uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 NCRV, Casa Luna, Plex Bolmeijer. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over de mantelzorgers gehad. Maar er zijn zoveel onderwerpen die we nog niet besproken hebben. En misschien kunt u ons een handje helpen. Ons, dat is Hans van Dam en mijzelf, in dit tweede uur van Casa Luna. We hebben het over voltooid leven. Mensen die, om die uitdrukking van Petra de Jong nog een keer te gebruiken... die zichzelf overleefd hebben en graag willen ophouden met leven... Kun je die hulp bieden? Moet je die hulp bieden? Hoe dan precies? Nou, u kunt erover bellen met ervaringen hiermee. Vragen erover. Uh, wat heeft u zelf meegemaakt? Hoe zou u het willen? U kunt bellen met 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. 0800 1121. U kunt ook e-mailen naar kazeluna-ncrv.nl. Um, zo krijg ik een bericht binnen van meneer Hosman of mevrouw Hosman. 71 jaar oud. Die schrijft: toen ik tien jaar, nee, ik denk dat het moet zijn tien jaar geleden las ik een boek over het leven van de Eskimos. Of toen ik tien jaar was las ik een boek over het leven van de Eskimos. Misschien is dat mooie. De oma in dat gezin, haar ogen verslechterden en ze kon niet meer helpen met kleren naaien. Kortom, ze werd nutteloos voor haar gemeenschap. Op een avond ging ze de iglo uit en de volgende dag werd ze tijdelijk begraven in het ijs tot aan de aankomende lente. Het was rauw om te lezen maar van een onuitsprekelijke eenvoud. De meer dan honderdduizend van voltooid leven al hier... willen in wezen hetzelfde. Erger nog zien de kosten voor de zorg jaarlijks oplopen. En we leven in een tijd dat ook ouderen eigen afwegingen maken. Voor mij is dat niet het onmogelijke vragen van een samenleving... die die zorg niet op kan hoesten. Ik weet niet of dat precies goed geformuleerd is... maar de gedachte is duidelijk. We moeten zelf dat einde kunnen bepalen. Alleen al omdat de demografische scheefgroei ook... of juist onze verantwoordelijkheid zelfs is. En wij vaker voortijdig voor een einde kiezen dat we zelf bepalen. Dus meneer Hosman, luisteraar van Kazerluna. Um, dat beeld van die Eskimo's. Ja, andere gemeenschappen, Hans van Dam. Ja. Hebben zo, er is ook een Japanse film. Ja. Ja. De Ballade vind... van Narayama, waar het ja. ook in de orde komt. Dat ja, vind ik eigenlijk het belangrijkste uit uw reactie. Uh, demografische uh, ja. uh, elementen Kostig. zijn heel gevaarlijk. Ja. Uh, er kan dwang uit ontstaan, druk uit ontstaan. Uh, tegenstanders kunnen voor open doel gaan scoren. Maar het mooiste is uh, de eskimo's. Ik, ik heb dat ook heel vaak gebruikt. Daar is de dood veel oh. gewoner. Ja. En als het leven op is, uh, dan gaat men inderdaad... Uh, naar buiten in de sneeuw liggen en sterft. Maar dan staat hier, ze werd nutteloos voor haar gemeenschap. Ja, dat is nog wat anders. Dus he? de formulering van die, uh, van die manier. Ja. Uh, uh, maar als ik het goed begrepen heb uit wat ik erover gelezen heb, is dat daar waar men het leven. Ja, wij zouden zeggen, als voltooid ervaart op ja. hoge ouderdom. Ja. en geen bijdrage meer kunnen leveren en zelf geen zin meer ervaren. Dan doet men dit. Maar ook wel bij gebreken uh, die niet te verhelpen zijn, dan gingen die mensen dat die deden dat ook. Ja. Maar de rode draad is. De dood is veel gewoner. Ja. Het, is, het, uh, het, het is een nare uitkomst van het leven. Maar het is ook onontkoombaar. Dus we moeten ons ermee verhouden. Ja. En dat doen die mensen. En wij verhouden ons er eigenlijk niet mee. In dit geval kunnen wij van de Eskimos Of de Inuit, zoals je zou moeten zeggen. Iets leren. Ja. Goed. 0800 112. Dat is het telefoonnummer. Louis, goedenacht. Goedenacht. Je bent 83 jaar. Klopt dat? Ja, mijn 83 is alleen van jaar. Ik word binnenkort Oké. Okay. Uh, ik heb. Ik wou eerst zeggen dat de dood mijn enigste echte vriend is. Maar dan wilde ik u een ervaring vertellen van het doden van een echte vriend. Uh, ik was marinier en ontmoette hem toen we 19 waren, alle twee. En in dienst gingen voor ons nummer. Uh, altijd vrienden geweest, alles alles samengedeeld enzovoort. Hij komt... Ernstig ziekte liggen, ligt in het ziekenhuis. En heeft er, wordt niet geholpen. Terwijl hij daar mogelijk recht op had, volgens eutanasie. Maar wordt niet geholpen. En is een paar keer alles eruit getrokken buiten het ziekenhuis. Weer gepakt, weer in bed geloten. tot Twee keer toe. Tot drie keer toe. Uh, ik kom in de laatste fase bij hem op bezoek. En hij ligt vastgewonden. En ik wil af. Nemen met een Nou, Hij zegt Louietje, maak me alsjeblieft los. Maak me alsjeblieft los. U begrijpt dat het heel moeilijk is. En je ja. zit er in het ziekenhuis was als enige bij hem, doe ik dat? Ja, is dat laf. Ik heb het niet gedaan. Waarom niet? Eh? Waarom heeft u het niet gedaan? Omdat ik dan de klos ben, zou ik maar zeggen. Hè? Dat ik nou ja, voor doodmaken... Ja. veroordeeld word. Maar een dag later is het hem toch gelukt. Op die manier, op het juiste moment, die apparaten eruit, die dingen eruit getrokken. En toen heb ik gedacht, wij waren mariniers. Als dit op het slagveld gebeurd was en hij ligt daar met open darmen of zo. En er is geen hulp meer mogelijk. Als ik hem dan kogel door hem heen schiet, ben ik niet strafbaar. En dan was het een soort genadeschot geweest. Ja, genadeschot. Ja. En sindsdien heb ik elk jaar een spreuk, een oudjaarspreuk, die ik dan zelf bedacht heb, die stuur ik aan mensen om te eh, proberen dat ze eh, wat makkelijker of makkelijker een, een beetje over de dood nadenken. Dus bijvoorbeeld, de zin van het leven vragen heel veel mensen zich af: ja. is niet meer als eenvoudig zin in leven. Hm. Uh, ik, ga, ja, ik, ga, ik ga alweer een reactie vragen van Hans van Dam. Wat, wat, wat, wat vind je hiervan ja, als je dit is, hoort? Het is een van de hele, vele tragische verhalen... waarbij mensen uh, niet meer vechten voor hun leven... maar moeten vechten voor hun dood. En vechten tegen de mensen die het maar proberen tegen te houden. En in het laatste heeft die meneer gelijk. Hè? De zin van het leven, uh, dat is de zin in het leven. Ja. ja. Maar het is een van de vele tragische verhalen... waarin mensen het onmogelijke moeten doen om een, om een dood uh, ja. te krijgen. En de keuze die Louis maakt om, het niet, om niet de vriend te helpen op zo'n verzoek? Ja, dat is een hartverscheurende keuze, want hij had het waarschijnlijk graag gedaan. En zijn hart zal erbij gebloed hebben. Ja, maar wel ik, verstandig. ik denk dat het wel verstandig is. En het tragische is dat, de, dat Louis wilde doen wat de hulpverlening ontzettend invaalde. Ja, had moeten doen wat de hulpverlening yeah. had moeten doen. Ja, die had het die, die signalen van die man moeten begrijpen... Ja. Duidelijk, Louis. Mag ik nog wat zeggen? Ja, tot slot. Eh, u had het erover eh, dat als je ongewenst gedood wordt, hè, dus ook ongewenst euthanasie, zeg maar, ongewenst dood, dan is dat moord. Ja. Maar mensen welke het leven overleefd hebben, zoals u zegt, ja. en dan de dood weigeren, is ook moord. Ja. Maar ja. geestelijke moord. Solmurder. Ja, solmurder. Goed. Die opmerking staat, ik dank u wel, Louis. En ik wens u nog een... Veel succes ja, dank u wel. met uw streven. Allee goed. Dank u wel. Dag. Dag. Thomas. Goeienacht. Over, over euthanasie. Ja. ja. Ik, ik vind dat dat moet kunnen. Als, het leven, uh, als de kwaliteit van het leven zo is gedaald... dat het niet meer zinvol is om verder te leven... Dan, uh, dan moet er een eind aan gemaakt kunnen worden. Ja. Ik zou dat ook willen als ik bijvoorbeeld door ongeluk of ziekte ernstig invalide zou worden. Dan hoeft het voor mij niet meer. Ja. En ik heb ook wel ervaring met euthanasie, namelijk met mijn eigen moeder. Mijn moeder die was uh, heel oud geworden en uh, nou, ziekelijk, ze kon niks meer. En, en ze zei, nou ik heb een goed leven gehad en dat is nu voorbij, laat, het, laat dat nu maar afgelopen zijn. Nou, het, het heeft moeite gekost om, de do om een dokter zover te krijgen, maar uiteindelijk is het toch uh, gebeurd. En hoe komt het dat jullie dokter, die, uh, de, u, dat was de eigen huisarts van uw moeder? Nee, niet, niet de eigen huisarts. Ze, ze, ze was in een bejaardenhuis en daar en was een, een dokter aan verbonden. En via de directie van uh, dat bejaardenhuis hebben we die dokter te, te spreken gekregen, uh, gekregen. Nou, het is tenslotte uh, gedaan. Ja. En ik heb ook bewondering voor mijn moeder, zoals, zoals dapper als is heen gegaan. Ze kregen uh, een drank te drinken. En uh, nou, ze, ze heeft er ook van tevoren heel, uh, heel luchtig over gepraat. Net alsof ze uh, een vakantiereisje ging maken. Op die toon heeft ze erop, erover gepraat. Dat, dat, dat, dat vond ik wel opmerkelijk. En toen het zover was, toen kreeg ze dat drankje. En toen zei ze heel akkoordig Nou, daar gaat ze dan. Toen heeft ze heel onvervaard die drank opgedronken. Nou, ja, ze heeft even nog met, met ons gepraat en, en toen viel ze weg. En uh, nou, de, Da en u heeft daar daarna, heeft u daar ooit spijt van gehad zoals het gegaan is? Of dat je denkt, ik had toch een andere beslissing moeten nemen. Is dat ooit in uw hoofd uh, opgekomen? Ik heb er als een begrip voor. Ja. En, en als, als, als, als mijn leven, als de kwaliteit van mijn leven zo zou worden... dat het uh, niet zinvol is om verder te leven, dan zou ik, zou ik het ook willen. Ja. En er wordt ook wel gesproken over een, een leven na de dood... Nou ja, dat, dat, dat geloof ik absoluut niet. We hebben dat, dit ene leven hier op de aarde te leven. Zoals de, zoals de humanisten dat, dat wel eens hebben gezegd. En, en, ja. Uh, ja. Hans, ik ga het weer even door. Hans, jij ja, wil reageren? Het, het, het, het indrukwekkende van het verhaal is dat het niet alleen om ziekte gaat. Ja. Want uh, die mevrouw zei ook, ik heb een mooi leven gehad, zo ja. is het genoeg. En ja. ik heb uit het verhaal van u uh, sterk de indruk... dat dat ook voor haar heel belangrijk was. Ik denk dat dat ook blijkt uit de manier waarop ze dat drankje uh, ja. nam. Zij, zij, uh, zij was er klaar mee, zij was er klaar voor. Het was ja. genoeg, ja. het was mooi geweest, dit is het. Ja. Maar is het, gebeurt het vaker, Hans, dat mensen dat met een zo'n soort laconiciteit bijna. Ik ga, ik ga een reis maken. Ja. Want dat is vaak wat je als, je, als je het nooit hebt meegemaakt. En het is iets wat ver afstaat. Dan kan het ook angst inboezemen, vreemd ja. zijn. Hoe ja. gaat het dan op die laatste momenten? Ja. Als je erbij, is het dan heel aangrijpend? Is het hartverscheurd? Ja. Nee, meestal man. niet. De laatste keer dat ik het meemaakte was net voor de jaarwisseling. En dat, dat, dat die mevrouw die strakke ook haar arm uit zei... Doe maar hoor. Men is dan helemaal voorbij aan alle angsten en weerstanden... die wij zouden voelen als wij het over de vijf minuten zouden moeten ondergaan. Daar zijn die mensen aan voorbij. Zoals als ze het erom vragen dan hebben ze die, zichzelf die vraag al honderd keer gesteld. Ja. Ze zijn ook al aan de vraag voorbij als ze de vraag stellen. Zo zijn ze ook aan de dood voorbij op het moment dat die toegediend wordt. Ja. Dus meestal gaat het in allerlei varianten dan. Wat die meneer vertelt, herken ik wel heel erg. Ja. Ze okay. zijn er dan aan voorbij. Klopt dat, Thomas, tot slot? Ja, ik, ja, ja. En, ja, ik geloof ook niet aan het leven... Na de dood we hebben dit ene leven hier op de aarde te leven. Nee. En, en als, het, uh, als we dood zijn, dan is het gewoon voorbij. Er was ook geen, ge, geen leven voor de geboorte. Nee. We weten niks ervan herinneren. En uh, voor de geboorte was er dus gewoon niks. Okay. En na de dood is er gewoon ook weer niks. Oké, okay. dus dat, uh, dat, <laughs> maar van akte. Thomas, ik dank u wel in ieder geval. Een mooi verhaal. Heel goed. Dag. Ik krijg een mailtje binnen van Bob Mast. Krijgt krijg trouwens meer mails binnen en uh, reacties. Bob Mastenbroek schrijft, ik ben 62 en heb als doel om 98 jaar te worden. Geen jaar min meer of geen jaar minder. De laatste jaren heb ik eens gezocht naar mijn wens. Ik wil graag dat ik een spuitje krijg als ik niet meer mij zelfstandig kan leven. Dat er euthanasie kan worden toegepast door daartoe bevoegden. Bijvoorbeeld bij dementie. Ongeneeslijk ziek ben geworden. Lichamelijk, geestelijk niet meer zelfstandig kan leven. Nu ben ik kerngezond. Hoe en op welke wijze kan ik dat nu laten vastleggen? Leggen, met hoofdletters. Nu? Hij kan gewoon in een wilsverklaring vastleggen... onder welke omstandigheden hij niet meer verder wil. En dat, dat kan hij nu vastleggen. Hij, vraagt de, hij ja. kan het opschrijven op papier... of hij vraagt de wilsverklaringen bij de NVVE. En hij kan dat gewoon opschrijven. Ja. Is die wilsverklaring voldoende? Je hebt, ik vraag het omdat ik weet dat het antwoord nee is... Die wilsverklaring zou voldoende moeten zijn. Maar, ja, die, maar die is voor, het dus niet. voor de goede orde nou, voor de goede orde, die wilsverklaring geldt voor situaties waarin ik niet meer zelf kan beslissen. Dus die wilsverklaring heeft, zolang ik zelf mijn woordje kan doen, is die eigenlijk niet belangrijk. Hij, hij kan dienen als een soort ondersteunend uh, iets waarvan, waaruit blijkt. Ik heb er langer over nagedacht. Maar in feite is die bedoeld, voor als ik niet meer zelf kan praten, ja. om het zomaar even te zeggen. En nog niet zo lang geleden is er op grond van een wilsverklaring... bij iemand uh, die dementerend was, een levensbeëindiging toegepast... Op, op basis van de wilsverklaring. Maar ik heb jouw boek gelezen, Uit de praktijk anders bekeken. Verhalen, ja. interviews met mensen ja. die het hadden uh, meegemaakt... Ja. van iemand dus uh, in hun naaste omgeving. En er zitten gewoon echt verhalen bij, oh, ja. waarbij juist die wilsverklaring niet voldoende Gewoon terzijde gelegd wordt. Dus, een aantal artsen heeft de merkwaardige neiging... om bij een wilsverklaring te eisen dat je die bevestigt. Dat is natuurlijk wel merkwaardig. Die wilsverklaring is er als ik niks meer kan zeggen... en dan stellen ze als eis, ja, maar je moet toch nog ja zeggen. Ja, dan is die niet aan de orde. Dus, dus we vorderen heel langzaam, Lex. We vorderen heel langzaam. Uh, maar die wilsverklaring is bedoeld als vervanging voor mondelingverzoek. En zover is de praktijk jammer genoeg nog niet. In alle gevallen geldt dat je een goede verstandhouding met je huisarts moet hebben, denk ik. Ja. Een vraag die al vandaag meteen binnenkwam via Twitter was... Uh, is het zo dat geld u vraagt, wij draaien tegenover de huisarts? En twee, hoe uh, zit het met de eet van Hippocrates? Yeah. Om het laatste te beginnen, die is veranderd. He, dus die eten is veranderd. We moeten daar niet altijd technisch nee, op ingaan. Um, uh, maar de dokter mag ook helpen uh, goed sterven. He, dat is eigenlijk ook door de eeuw heen altijd zo dat, geweest. Het valt nu onder zijn ja, eet. Ja, ja, ja, ja, dus daar moeten we niet al te verkrampt over doen. Um, onder het mom van sterven hoort bij leven. Dus ja, artsen, artsen ja en, en helpen over. sterven hoort bij het beroep van de dokter. Oké. Okay. Een, een zo simpel is het. De het, ethicus dat zei al jaren terug, wie een euthanasie niet wil beginnen, moet geen dokter worden. Zo. Ja. De, dat is wel he, erg of radioloog of zo, maar, maar niet, niet een praktiserend dokter. Ja, ja. Nou ja, Het is provocerend, maar er zit ook wel wat in. Ja. He, de, de dokter moet dienstbaar zijn aan, aan authentieke wensen van de patiënt. Ja. Uh, u vraagt, wij draaien, is het niet. Euthanasie is geen recht. Uh, de euthanasiewet is er meer voor de dokter dan voor de patiënt. Dus de dokter heeft toch altijd een beslissende stem. En daarin wijkt de euthanasiewet wezenlijk af van bijvoorbeeld de abortuswet. Waarin de vrouw een veel beslissender stem heeft. Ik zou ook veel liever zien dat die euthanasiewet veel meer uh, uh, toegesneden zou worden... op hoe ook de abortuswet is. Het is niet, u vraagt, wij draaien. Dus je blijft afhankelijk van het ja van de dokter. Oh, Jij hebt die artsen gesproken, uitvoerig. ja. ja. Ik kan ook echt veel begrip opbrengen voor artsen die het moeilijk vinden. Ja. Het, het, het gaat bij geen van hen in de koude kleren zitten. Nee, gelukkig niet. Ik sprak laatst een arts van, die was 40 en die had net haar eerste, na nou, een half jaar geleden, haar eerste euthanasie gedaan. En die was daar zeer emotioneel over. Ja. Dat is niet iets wat je zomaar even doet. Nee. Dus dat moet er, volgens mij als patiënt moet je daar ook of als, als, als, als, als, ja, als patiënt van een huisarts moet je daar ook begrip voor hebben... dat, dat, dat je heel veel vraagt. En dat kan dus niet zomaar. Nee, gelukkig geeft hij het er moeilijk mee. Maar um, ja. uh, een patiënt vraagt het ook nooit zomaar. Dus een, een heel sterk accent daarop leggen vertekent ook weer de situatie. Want dat gaat dan weer vaak de kosten van alsof die patiënt dat niet meet. Die, ja. die, neemt, maar, die neemt het afscheid die gaat, hè. die ja. moet ze mensen loslaten. Ja. En, en dus, dus daar zou ik dan nog steeds het zwaarste accent leggen. En ja, de Cartersen uitspraak geeft ook wel te denken. Ja. Dat is, dat, ja. Daar zit wel wat in. Ja. Ja. Um, het ter... is moeilijk, maar het moeilijke moet ook. Terug naar de telefoon. Bert, goeienacht. Goedenacht. Hallo. Hallo. Hoe sta jij er tegenover? Um, nou, anders. Allereerst heb ik wel veel respect en herken ik veel zaken van die Hans van Dam noemt. Ja. Maar de premisse is natuurlijk dat dit gaat over zeg maar, het gedachtegoed van Swaap. Het Westen, uh, de niet gelovige mens. Als je het wat, ik, ik kom nogal eens op andere plekken op de bol. Uh, in China en India, maar eigenlijk ook in de christelijke cultuur, is het sterven, uh, zoals dat beschreven wordt, haast een probleem geworden. Maar waar het vanavond over gaat, dat zijn natuurlijk, dat hoorde ik net ook in de reacties, vooral mensen die ervan uitgaan dat je uh, geen ziel hebt, dat er geen leven na de dood is, dat het een toevalligheid is, een evolutionair proces. Ja. En dat bepaalt wel hoe je sterft. Ik vergelijk. Bijna 35 jaar mensen die dagelijks in de praktijk, zowel artsen als stervensbegeleiders, een begrip wat pas de laatste, nou 10 jaar eigenlijk, uh, uh, is ontwikkeld. En mijn ervaring is een totaal andere. Ik zie dat mensen, uh, een van de argumenten die altijd wordt gebruikt door de groep mensen die zegt, het leven is nu voltooid. Het heeft voor mij geen zin meer, mag ik er nu mee stoppen? Ja. Um, nou zijn dat op dit moment wat ik Nederlanders die dat goed over het voetlicht kunnen brengen. Maar uh, wij maken dat natuurlijk ook mee dagelijks. En wat mij opvalt is dat de zingeving de zin tot leven geeft. En als je je kinderen kwijt bent of de kinderen wonen ver weg... ...kortom, als de sociale structuur is verbrokkeld... ...dan zie je dat mensen opeens geen zin meer hebben in het leven. Maar dat is vaak een tijdelijke emotionele gesteldheid... ...die heel makkelijk te wijzigen is als er in die omstandigheden veel wijzigt. Als je mensen het besef geeft... wat, wat een beetje van deze tijd is... namelijk lijden is zinloos... Uh, voor mezelf en voor mijn omgeving. Alles moet onder controle zijn. Dan sta je zo anders in het proces van sterven. Ik heb het niet over de dood. Maar wij of ik beschouw uh, sterven als een werkwoord. Als iets wat je actief kunt doen. Ja. En ik wil één kort voorbeeld geven. Twaalf uh, jaar geleden... ...kwam er een dame uh, met het verzoek, uh, de huisarts deed een verzoek, deze dame is 100 jaar. En ze is klaar met het leven en uh, ze woont op een bovenhuis... ...en ze wil eigenlijk niet een keer gevonden worden onderaan de trap. Uh, kan ze bij jullie sterven? En wij zeiden, dat is goed. En uh, die mevrouw kwam en de voorspelling was twee à drie weken en dan, uh, dan is het gedaan. Maar twee, drie weken uh, was ze nog niet dood en vleurde ze op... En haar man was iets van 25 jaar daarvoor gestorven. En de eenzaamheid had haar gepakt. En om het verhaal kort te houden. Uiteindelijk hebben we haar nog 10 jaar verzorgd, Dus op 1 jaar oudste dame in Nederland geworden. En de laatste 2 jaar um, was ze wat aan het dementeren. En was het leven misschien niet zo zinvol voor haar. Althans, daar kun je over speculeren. Maar ze heeft een enorme invloed gehad op een groep van bijna twintig mensen die 24 uur om de klok heen haar hebben verzorgd. Mm. En daar zijn gesprekken uitgekomen. De huisarts is anders over het sterven gaan denken, familieleden. Kortom, haar leven is heel zinvol geweest. Alleen, je moet er misschien eens op een andere manier naar kijken. Dat zijn twee dingen die je aanroert. Hè. Dat is één, de rol van de levensbeschouwing. Uh, als je omgaat met mensen met een uh, voltooid leven en... Er is, ook al uit iemand een wens om te sterven... in de praktijk vaak nog heel veel meer mogelijk. Het zijn twee dingen waarvan ik graag een reactie wil van Hans van Dam. Ja. Het gesprek van vanavond en de, de wens van die mensen... Die gaat er dus vanuit dat de mens zelf mag beslissen. Dat is voor een aantal mensen uh, tegen religieuze opvattingen. Ik heb niets tegen religie. Ik heb heel veel tegen een dwingende moraal die daaraan wordt ontleend... Uh, um, daar heb ik heel veel tegen, uh, vooral als, als die dwingende moraal ertoe leidt dat deze mensen uh, ook andere, uh, even fatsoenlijke mensen, uh, ertoe dwingen om door te leven. Zit dat bij jou die, ook zo, Bert? Want uh, heb absoluut, jij iets, wil jij vanuit jouw opvatting over? Hè? Nee, nee, absoluut niet. Nee. Wij hebben mensen die religieus zijn, atheïstisch uh, ja. zijn, zijn. Uh, ik zou het juist willen omkeren, omdat dit, het, ach, dit vind ik een vals argument. Ik zie dat op dit moment er een generatie is, de babyboom-generatie... die eigenlijk de basisvorm van de huidige circularisatie... mensen die halverwege of aan het eind van hun leven... de religie hebben losgelaten... dan in een verzorging, verpleeghuis, terecht terechtkomen... dan in de twijfel komen of die keuze goed is geweest... en dan een meisje van 20 jaar aan het bed vinden... waarmee ze die twijfel, die strijd, niet opnieuw kunnen bespreken. En dan vind ik dat de moraal dus... ...is omgekeerd. Um, um, ja, maar het gaat nu over de, de vraag... De van ...seks is, is wel een voorwaarde. En ik hoor te veel, ik, ik mag niet generaliseren, maar ik hoor het bij Hans... ...ik lees dat ook in zijn boeken, de dwingende moraal van... ...dat is niet waar ik het over heb. Ik zie dat ook mensen die formeel zeggen, ik geloof niet... ...in de laatste fase van hun ja. leven zich afvragen, los ik op in het niets... Of is dat toch nog iets? Okay. En of dat dan een hemel heet? Of Dat maakt niet uit. En dat proces, dat wordt door mensen... Ik noem het maar even allerhands, vind ik, te veel genegeerd. Oké, okay, dan ik wil ik daar dan een reactie op. Een nee, nee even, ik wil daar nu een reactie op. Ja... De... Kijk, met niet geloven is niets mis. Uh, je kunt die mensen ook zeker geen gezond verstand ontzeggen. Maar in een situatie waarin die mensen dan terechtkomen... ze hebben dat losgelaten, zegt u. Hè? En ze gaan dan later twijfelen, ja, al die dingen gebeuren. Uh, uh, uh, en als men dan tot de conclusie komt, ja, ik... ik ik, ik wil wel doorleven, ja, dan moeten ze dat doen. Alleen het, waar het springende punt is... dat mensen die daar anders over denken en die niet tot twijfel komen... of vanuit hun twijfel zeggen, ja, maar eh, ik vind toch dat mijn leven voltooid is... en ik wil hulp bij het zelfgekozen sterven. Ja, dat, dat, dat kan. Daar is een, een, een, een heel spectrum. En ja, die mevrouw die u schetst... Ja, dat kan. Die vrouw heeft in die tien jaar niet om de dood gevraagd. Die heeft... Ja, goed, dat euh... heeft ze intensief gedaan. Oh, dat zei alleen, u niet. Alleen, ik zie dat dat dus verandert. Dat mensen, als ze te veel alleen gelaten worden... en het leven dus zinloos wordt... Kijk, ouder worden in onze cultuur... wordt niet meer geleerd en overgedragen. Hmm. Als je niet productief bent... je heupen is gebroken en geneest niet goed... al die zaken worden gerelateerd aan een soort kwalitatieve norm. Als die wordt bijgesteld bij mensen dan zien ze dat ze nog tien jaar lang liggend op bed... een zinvol, rijk leven hebben. Terwijl ze daarvoor de norm aan iets anders gebonden hadden van zinvol leven. Dus de, soms is er een antwoord op het, het, doods, hè, het uitspreken van een doodswens. Daar kan soms een antwoord op zijn. Maar ja, dat ontkennen wij hier niet nee, alleen. Dat kan het gaat om de gevallen waarbij dat dus niet het geval is. Dat mensen, ook al wordt er van alles aan gedaan... Nee, wacht even. Nee, je moet mij ook uit laten praten. Sorry, ja. Uh, want dat hebben we met jou ook uh, gedaan tenslotte. Dat er uh, gevallen zijn, heel veel gevallen, van mensen waarbij er wel gezorgd wordt, goed gezorgd wordt, waarbij er omgeving is en die toch, ondanks alles, uh, het verlangen hebben om te sterven. Absoluut. Daar gaat het over. Weet u hoe zich dat ook op kan lossen? Nog een laatste, die... laatste reactie, Bert. Ja, sorry. Wij hebben die mensen natuurlijk ook. Die willen hoe dan ook dood. En het bijzondere is dat de mensen die dat echt willen geen behoefte meer aan eten en drinken hebben ja. en binnen een week dood zijn. Ja, versterven heet dat. Ja, ja. Daar... nou uit vrije wil, hè. niet omdat wij ze het ontzeggen. Nee. Maar omdat die doodsangst zo wezenlijk is dat er ook geen behoefte meer is aan eten en drinken. Ja, ja versterven kan een onderdeel zijn van een natuurlijk beloop. Maar uh, als ik het nu ga doen, dan staat mij wel een vreselijk eind te wachten hoor. Ja. En dan is het heel vaak bij gebrek aan andere hulp. Dat is ook een tragische waarheid. Met andere woorden, het is niet altijd een ideaal. Nee, oplossing. niets geldt voor iedereen. Ja. Goed Bert, ik dank je wel. Ja, ook voor je, uh, je tegenspraak. Ja. Altijd zinvol. Goed. Dank je wel. Goed. Hé, Zolang had ik hierop gewacht. Denkingsconcert geweest in Carré. Um, in hommage in memoriam uh, Bram Vermeulen. Schrijver van het lied Zoon. En dat werd toen uitgevoerd door Paul de Munnik. Gek dat ik dan toch wel even het gevoel heb dat applaus dan niet helemaal op zijn plek is. Maar dat, dat zal wel aan mij liggen. Nu hoor ik pas de milde toon waarmee zijn vader vraagt hem nu te laten. Je hebt het zelf meegenomen, dit lied ook. Ja. Anders... De dood dat is heel meen. gewoon. Dood, ja, dat, dat is dan toch de vuistregel. De vuistregel de ja. van vanavond. Ja. Maar, maar op mij nu te laten, hè? laat mij gaan. Ja. En maar met dat... milde tonen. Ja. Dus het kan juist in een sfeer van zachtheid gebeuren. Dat zou eigenlijk gewoon ja. moeten gebeuren. Ja. Dus dat is ideaal. Dat kan ja. niet altijd. Dat... Ja. Nee. Maar daar gaat het niet wel over. Dat je dat als zoon dus uh, van je vader kunt leren op zo'n manier. Ja, exact. Goed, Riki, goeienacht. Goeienacht. Oh. 6, Hallo. Met Rikki. Ja. Uh, de dood is heel gewoon, ja. En de dood kan ergens toch ook mooi zijn. Ja. Uh, ik ben... Uh, mijn man is overleden in uh, half augustus. Dus dat is nog maar kort geleden. Vrij recent, hè, ja. En die heeft uh, 4,5 jaar ja, gevochten tegen zijn, tegen zijn pijn. En uh, dat heeft hem heel veel... Ja, heel veel... Uh, Gekost, heel veel moeite gekost om er eerst toe te staan. Hij had bloedkanker Ja. En er is die medicatie. En dat is allemaal heel, heel fijn gegaan. Tenminste, heel goed gegaan. Hij is bestaat wel, maar daar was hij goed ziek van. Maar hij, het was een man die altijd voor iedereen klaar stond Die gewerkt heeft tot naast toe. Hij is 87 jaar geworden. Zo. Maar, maar we hebben, ik heb hem thuis verzorgd. En het erge van, van zoiets is natuurlijk het, het zien van de mensen lijden. En je kunt hem niet helpen als alleen met medicatie. En hij, we, hebben ook, we zijn al uh, katholiek en we, hebben, we zijn ook geen lid van een uh, euthanasievereniging. En ik vind het woord euthanasie is al een beetje frustrerend. Maar uh, het was op een gegeven moment zo erg dat hij niks... Hij kon niks meer. En als het, we hebben... Uh, ...vijf kinderen en dertien kleinkinderen. Dus ik heb een gezin van 31 personen alles bij elkaar. En daar had hij zo'n moeite voor het mee... Dat hij, ...dat hij op een gegeven moment met zijn huisdokter begon te praten over... Uh, ...ja, kan ik, wat, wat kunnen we daaraan doen? En uiteindelijk heeft hij besloten om, om een spuitje te vragen. Maar daar heeft hij weken over gepragiseerd en gedaan... En met mij gepraat en ik. We hebben. Er, samen hebben we het er eigenlijk van tevoren niet over gehad. maar op dat moment. een paar praat je er een keer over. Hij heeft zijn keus gemaakt en ik, ik was er mee akkoord. want. om een mensen te zien lijden en. en. en ja, me, verdriet hebben. daar was verder weinig aan te doen. En dat en, is ook. Dat is die, die wens, die, dat besluit is uiteindelijk. ook ten uitvoer gebracht, begrijp ik? Ja. Is dat op een goede manier gegaan? Dat dus, Op zo'n mooie manier, dat, dat, dat is bijna niet te, niet, niet te vertellen. Hij, hij, hij was altijd uh, actief geweest en hij probeerde niet zo lang mogelijk te blijven. En als de kleinkinderen niet kwamen, dan heeft hij ook altijd. Uh, uh, maar iedere keer als de kleinkinderen niet kwamen vragen en het ging niet meer, dan had hij zo'n verdriet, dan huilde hij niet. En dan dacht ik: Nou, niks meer kan, en waarom moet ik hier zo lang liggen? En toen ging ze naar huisdokter, die zou drie weken op vakantie gaan. Die had hem al een paar keer gevraagd. Wat wilt u? Hij kon geen besluit nemen. En toen heeft hij uiteindelijk... En toen zou hij drie weken op vakantie gaan. En toen zei hij tegen mij... Ik had eigenlijk ja moeten zeggen. Bel jij de dokter eens op? Ik zei nee, jij moet de dokter bellen. Het is jouw keuze. En ik ben er ook mee eens geweest. We hebben daar verder geen problemen mee. Eh, eh, toen is de dokter... Is, eh, na die drie weken die kwam hij. En toen had hij het besluit genomen. En dan gaat dat heel snel eigenlijk. En... Hij is uh, met, in het gezelschap van alle kleinkinderen en, en is hij bediend door de uh, pastor. Zo. En op uh, het, het moment dat hij besloot om het uh, door te laten gaan, was hij een heel ander mens geworden. Toen is hij rustig geworden, want zo. hij was wel eens opstandig van waarom, waar moet ik uh, zo lang wachten. Waar, waar moet, en, maar toen, toen was hij in één keer heel rustig geworden. En, Hmm. De huisdokter die had er ook moeite mee, maar hij had twee broers die zijn een jaar of tien terug, die had hij zien overlijden aan dezelfde ziekte. En die hebben zonder strijd gehad dat hij zegt, ja zoiets wil ik niet nu hebben. Dus Mag ik nog één ding, één ding vragen? Um, Ricky, uh, ja? je zegt, je, je bent katholiek. Welke ja. rol heeft dat geloof nou gespeeld bij en de strijd, maar ook uiteindelijk de beslissing om het toch te vragen? En zoals het gegaan is, de pastor is zelfs nog geweest om te bedienen, ja. dus dat is, die moet ervan op de hoogte zijn geweest ja. van het besluit. Dus hoe, welke rol heeft het katholieke geloof dan in deze hele geschiedenis gespeeld bij Ja, jullie? Die, de, de, Zelfs de, de pastor was er uh, mee eens, die zei tegen mij, je hoeft je nergens geen zorgen over te maken, dit is goed zo, want die, hm. uh, je hebt, uh, uh, uh, ja, uh, dat is niet te beschrijven hoe een mens dan geestelijk leidt eigenlijk. Ja. Dus het is een argument om het, om het gewoon. Dan is het toch een goede dood. En hij heeft een, en daar, ja, dat klinkt heel raar. een, een aparte dood gaat, want het is, de, de kleinkinderen zijn erbij geweest en die en de huisdokter de, de huisdokter die had die onszelf ook, ja, een apart gezin of een aparte familie, maar die, ja, dat. Is, dat is heel, heel, heel, heel fijn verlopen. Hij ja. is ook met een glimlach op zijn, op zijn gezicht is hij gestorven. Nou, dat is wel bijzonder en ook wel fijn om te horen, Hans. Ja, ja. Ik vraag even aan Hans van Dam. Zo'n omslag, strijd, lange strijd, verzet... en dan toch, omdat de pijn zo groot wordt en het lijden zo lang duurt... de beslissing en dan een omslag. Ja. Is dat iets wat je vaak ziet ja. of is dat atypisch? Ja, ja dat is het door de knellende levensomstandigheden raakte iemand aan zijn angst en zijn aarzeling voorbij. En de dood komt binnen als die wordt toegelaten. En, en, en, en dat is wat die man eigenlijk gedaan heeft. Mevrouw zei ook heel terecht, er is ook, er is ook een enorm geestelijk lijden. Hè? Ja. Alle lijden is natuurlijk geestelijk lijden. En we ervaren dat. En uh, dat heeft die mevrouw ook uh, heel duidelijk gemaakt. Een verdrietig maar mooi afscheid. En, maar het, rust, het rustig worden op ja. het moment dat hij van uh, haar man, op het moment ja. dat hij de beslissingen genomen had, is dat iets wat je vaak Ja, ziet? dat zie je heel vaak. En dat zie, je, dat zie je ook als mensen over de middelen kunnen beschikken. Mm. Ze zijn er niet om te nemen, maar om te kunnen nemen. Mm. En dat stelt heel erg gerust. Mm. Ricky, ik uh, dank je wel dat je ons uh, gebeld hebt. Ja, ik wil nog even erbij ja. vermelden: de, de, de kleinkinderen die zijn hebben onder elkaar, die hebben samen zijn kist ge gemaakt. Ja. En daar uh, werkt ik heel ontwapend. Ja dat, dat, ja, dat vind ik fantastisch. Volgens mij is dat ontzettend goed ja. om te doen. Ja. Wat geweldig. Ja. Uh, dank u wel. En ik wens u nog een uh, goede avond, een goede nacht. Alle goed. Dag. Er komen ook nog meer mailtjes binnen. Jij zegt, Hans, middelen. Er is sinds Drion. Je noemde de naam al in het eerste uur van Kazerloenen Huip. Drion, de rechter die het onderwerp überhaupt op de kaart durfde te zetten. Toen was hij 74. Toen zei hij, vanaf 75 moet je de... Hij had wel humor. Hij had humor, want hij was 74. Het zou zo'n rust geven. Waarschijnlijk zou je hem niet eens gebruiken. Heeft hij nee. zelf ook nooit overdoen. Maar het zou zo'n rust geven als we over de middelen zouden kunnen beschikken. Ja. Gaan die middelen er nu komen? De wet zal niet aangepast worden, is de verwachting. In ieder geval niet als hij volgende week de Tweede Kamer erover debatteert. Er wordt wel al veel langer gesproken over... toch dan maar zelf iets mm -hmm. proberen te maken in de vorm van een coöperatie bijvoorbeeld. Dat is één. De andere weg is de levenseinde kliniek. Dat is ja. niet een middel, maar een... Een weg die je kan volgen. Ja, ja, mijn verwachting is dat al deze opties uh, open zullen blijven. Dat er niet een duidelijke keus gemaakt wordt, om de simpele reden dat mensen ook verschillende voorkeuren hebben. Mensen willen het op hun eigen. Niet alleen de wens is authentiek, ook de methode. Dus daar zullen verschillende wegen open blijven. En het lijkt mij goed, want zo wordt recht gedaan aan hoe mensen het zelf willen. En die middelen, ja, ik, die, die komen er vroeg of laat. Ja, die, ja die en er zal, er zal het, een weg... Bij het, bij het kruidvat, ja, als je het ooit kruidvat. provocerend hebt... Ja, uh... ja, ja, ja ja we hebben ooit in de balie een debat gehad... waarin de schrijnster Karin Spanke en ik de stelling hebben verdedigd... het moet bij het kruidvat liggen. Um, en dat menen je ook of was dat alleen maar als provocatie? Op dat moment menen we dat heel duidelijk. Want wij wilden uh, uh, gaan kijken, wat is daar nou op tegen... En eh, dan komen we vanzelf bij de uiterste grens uit. Hè. Dus als je de als je het heel goed verregelt, moet je eerst over de grens stellen. van stelling maken die over de grens gaat. En dan kom je vanzelf aan de maximale mogelijkheden. Dat was de, de bedoeling erachter. Maar niet iedereen neem ik aan, in de balie was het er toen al. Eh, nee, dat was een heel levendig debat. <laughs> ja, ja. En eh, daar wil we ik toch wel goede herinneringen aan hebben. En dat was in 1996 al. Hè. Zo. Uh, uh, maar er zal ergens een weg gevonden worden om uh, uh, oude mensen, de, de, vroeg of laat wordt die, wordt die weg gevonden, om die mensen moet... de middelen ter beschikking te stellen. Is... En onder welke voorwaarden en condities en dat je die misschien niet thuis hebt, maar dat ze ergens liggen voor je. Dat zijn allemaal uitvoeringskwesties hmm. en ik denk dat we daar wel uitkomen als de bereidheid om eruit te komen er is. Ja, die, die groeit lijkt mij maar, je zegt ja. vroeg of laat. Maar ja. uh, volgens nog moeten mensen heel ingewikkelde dingen doen. Bijvoorbeeld ja. naar het buitenland reizen, etterlijke malen... Ja, en dan om dan daar nog, zelf de medicijnen ja. te halen. Dan ja. nog ze het onzeker. Vroeg of laat, wanneer denk je dat het, dat het er is? Nee, dat weet ik niet. Dat, ja, dat, nee. nee, nee. Ik, ik, Jij uh, weet alles. Nee, ik weet niet alles. Maar ik verwacht dat het er, dat het er over uh, de, tien jaar wel is. Laat ik een gok <laughs> doen. Dat vind ik om, maar het uh, duurt beetje, geen dertig jaar zoals bij de euthanasiewetgeving. Want er is toen natuurlijk ook wel een rivier overgestoken. Ja. We, we durven het nu aan om het onder ogen te zien... en om, om dingen mogelijk te maken. Ja. En dat is eigenlijk de beslissende wissel. En uh, in het kielzog daarvan wordt vroeg of laat dit ook geregeld. En ik verwacht dat dat binnen tien jaar wel kan. Er is een levenseinde kliniek aangekondigd voor, ja. dit, voor dit jaar. Ja. In Zwitserland is zo'n kliniek er. Ja. Um... Gaat die, is dat grootspraak of gaat dat gebeuren? Nee, dat is geen grootspraak. De, de, de vorm daarin, uh, dat zullen we dan nog zien. Dat dat echt een, een, een huis wordt, dat ligt niet meer zo in de reden. Ja, ik Het spreekt nu over reizende teams ja. van een arts en een verpleger... die bij mensen op ja, bezoek gaan. Ja, toen zeiden we vroeger wat gekscherend over de flying doctors. Hè? Ja. Maar um, uh, <lacht> ja, er um, ja, moet ook een beetje humor in, hè? Um, een, een, een mobiele uh, uh, die bij mensen thuiskomt. En dat bedoel ik dan weer serieus. Want mensen willen heel graag, vaak heel graag thuis sterven. Hè? Ja. Dus, uh, en dan moet je op het allerlaatste nog naar zo'n kliniek. Dus het is beter uh, dat de kliniek naar de mensen komt. Ik denk dat dat wel in een behoefte voorziet. Ja. Er zitten ook wel risico's aan. Dat artsen de weer daar heel makkelijk naar zullen gaan verwijzen... om het dan zelf niet te hoeven doen... Uh, terwijl ik toch ook wel erg voor pleit om het helpen sterven... tot de, de beroepsuitoefening. Ja, dat, dat hoort ja. bij het beroep. En dat moeten we niet al te veel apart gaan stellen. Dus er ja. zit ook wel een risico maar aan. Maar volgens mij, zolang een deel van de artsen... niet het gemakkelijk kan doen of überhaupt niet wil doen... Nou, gemakkelijk zal niemand doen. Maar de bereidheid nog, uh, de, de grenzen van de wet uh, uh, heel, ver, dat ze heel ver vandaan blijven... zal dit in een belangrijke behoefte voorzien. En hopelijk een tijdelijke behoefte. Mevrouw van Zuilen, goeienacht. U heeft ons ook gebeld. Hallo, mevrouw van Zuilen? Nou, die is er nu even niet. Klopt dat, jongens? Of maak ik een vergissing? Klopt. Ik probeer het nog één keer. Ik hoor wel iemand aan de andere kant van de, van de lijn. Met wie spreek ik? Hoort u mij? Ja. Oh, mijn naam is Carlo. Carlo, dag Carlo. Ja, dat is niet mevrouw van Zuilen. <laughs> nee, oh. nog niet. <laughs> ik weet het in het volgende leven. Ja. Um, ik belde in aanleiding van de uitzending. Ja. En uh, ik hoorde heel, heel veel voor oudere mensen die euthanasie willen plegen. Ja. Er zijn natuurlijk ook jonge mensen die dat willen. Hoe oud ben jij? 44. 44. En uh, ik ben, uh, ben al een tijdje daarmee bezig... Om, uh, om die beslissing te nemen. En wat mij heel erg opvalt is... Uh, ik ben daar heel open in. Ja. En... Uh, die beslissing is natuurlijk heel erg moeilijk. Maar eh, de familie en vrienden, dat is natuurlijk nog een veel groter probleem. Want dat krijg je mee. En die, eh, daarmee word je constant geconfronteerd. En die willen je natuurlijk nooit eh, die kant op, tenminste dat jij die kant op gaat. Heb jij het gevoel dat je niet open met ze erover kan praten? Ik kan er wel open over praten, juist heel erg open. Alleen zij kunnen het allemaal niet accepteren. Ja, ja. ze zijn het niet met, je, met je, ik weet niet of je... Heb je al een beslissing genomen eigenlijk? Uh, nou, ik heb het in ieder geval heel goed voorbereid en uh, ik heb gewoon op dit moment een, een, een, een hartziekte en ik moet zelf een lijst. Maar um, ja, ik moet het gewoon afwachten en ik, ik wil niet uh, dat ik direct niet meer, uh, niet meer kan lopen en hmm. dus dat ik aan een uh, buitenhart moet, dat, dat wil ik niet. Dus dan, dan is het voor mij over. Ja, en heb je, heb je nu al de middelen of de gesprekken met een huisarts of een arts gevoerd, waardoor je er dan ook inderdaad zelf een einde aan zou kunnen maken als je dat wilt? Ja. En ik heb ook al gevraagd dat het nu komt. Oké. Okay. Dan ben je al nee. heel ver. Ja, maar ik vind wel. Um, zeker natuurlijk als je. We ook van ja uh, dat je dan in principe dat zo'n huisarts nog wil, dat je dan een keer bevestigt. Ja. Uh, ja, of je het nog wil. Ja. Dus ik vind dat je dat ook goed van tevoren moet regelen. Ja, dat begrijp ik. Dat heb je ook ik denk aan. dat dat ook kan. Maar nu is voor jou eigenlijk een heel groot probleem... dat je familie, je naaste familie... het met jouw verlangen... of eigenlijk met je, met je beslissingen niet eens is. Ja. En ik kan het ook niet uitleggen. Dan ben ik benieuwd wat Hans van Dam... Ja, dat maak je regelmatig mee. Even... Het is niet het probleem waar we het vanavond over hebben. Nee. Uh, we hebben het vanavond over niet doodzieke mensen... die ja. aan het eind van hun leven het opvinden. Dat één. Maar goed, deze meneer uh, die zegt... nou, mijn familie heeft daar heel veel moeite mee. Dat zegt u eigenlijk. Uh, en die proberen ja. zelfs een, misschien wel een, een dam op te werpen daarvoor. Ja, m, t, eigenlijk is natuurlijk de, de, de, de, de kernvraag... wat heeft die familie nodig uh, uh, om u te snappen... Uh, en u kunt het waarschijnlijk zelf niet uitleggen. Maar wat hebben ze nodig om het te snappen... en om u, u inderdaad de keus te laten uh, die voor u onontkoombaar is? Ik, als je elkaar wederzijds gaat proberen te overtuigen, wordt dat niks. Uh, vaak is er een ander nodig die de familie helpt om inzicht te krijgen... waarom het voor u dan niet verder kan. Zodat ze eigenlijk een beetje door, met hulp door uw bril gaan kijken... naar de situatie waarin u verkeert. Heb je dat al eens geprobeerd, Carlo? Om met iemand, iemand anders erbij ja. te betrekken? Ik heb natuurlijk een huisarts erbij betrokken. En er zijn natuurlijk andere mensen die, die, die, die dat proberen. Maar, wel, ja? een, een, moeder, een moeder bijvoorbeeld, ja, dat is niet zo overtuigend. Nee, maar voor een moeder is een, een, een, mag ik even cru zeggen, een, een doodkind kind is ongeveer het ergste wat er is in deze ja. wereld. Hè? Dus een, een de moeder heeft ook recht op begrip, vind ik. En de, de anderen hebben ook recht op begrip en om begrepen te worden in hun weerstand. En dat ga ik niet van u vragen om dat te doen. Dus dat, dat zou ik een andere in willen hebben... die die mensen probeert te begrijpen. En die mensen zijn natuurlijk wel te begrijpen. En als ze zich begrepen voelen... is de kans dat ze als volgende stap gaan kijken uh, naar uw situatie... Dat, ze dat de kans dat ze dat lukt, wordt dan groter. Dus, dus jij zegt eigenlijk Hans tegen Carlo... je moet eigenlijk nog kijken of er iemand anders bij ja. betrokken wordt. Niet de huisarts. Nee, maar die wordt en als maar, partij gezien. Maar wat, wat voor soort iemand dan? Nou, we hadden het er straks over die, over, die, over die hulpverleners. Daar zou natuurlijk wel eens iemand uh, die, die, die daar, ja, geschoold, de, de, daar een een in geschoold of daar vaardigheden in heeft. Een soort intermediair. Ja, maar, maar die moet er dan vooral uh, tot taak hebben van, uh, uh, dat hij de mensen die, die weerstand hebben ook begrijpt. Want die mensen hebben ook recht om begrepen te worden. Ja. En wie, wie, niet, wie geen begrip krijgt, gaat het ook nooit opbrengen. Ja. Dus daar moet je altijd beginnen. Dus aan beide kanten. Is, uh, snap je dat, uh, Carlo? Natuurlijk. Ja. Het er... gebeurt heel weinig hoor. Het gaat dan over ja, nee en u moet toch maar begrijpen. Nee, mensen hoeven niks. van mij. Ik, wat ik probeer is dat, ze, dat ik hun ga begrijpen. En als zij zich begrepen voelen... is de kans ja. dat ze u gaan begrijpen... wordt heel ja. veel groter. En Carlo heeft ook recht op begrip. Ja, dat, dat, dat krijgt hij voluit. En, ja. en daarom gaan we met die mensen praten... Ja. om via dat... Stel dat ik, dat ik zou hun proberen te snappen. En dan is de kans heel groot dat ze als volgende stap ook hem beter gaan snappen. Ja, ja. Maar het blijft altijd verdrietig. En die erkenning, ja. die krijgen ze dan wel. Natuurlijk. Dit hele probleem, dat heeft, is natuurlijk buiten. Dat, dat, dat is nog een extra zwaar probleem. Terwijl je natuurlijk zelf moet beslissen of je het er wil of niet. Het ja. maakt het alleen zo beladen, veel meer beladen, ja. dat het bijna, bijna, je kunt het bijna niet doen. Nee, en daarom zou ik het van u weg willen halen. Dat probleem van die familie, eh, voor zover dat kan. Dat kan nooit helemaal. Maar dat er iemand anders uh, uh, een rol gaat spelen, die probeert die mensen te begrijpen. En op die manier uh, het inzicht probeert ja, te vergroten. Daar zou je dan toch ge door gesteund kunnen voelen, denk ik. Hè? Heb, heb je, zo, heb je uh, een idee over zo iemand in jouw omgeving? Of in de buurt? Of, uh, ik zou niet, niet iemand weten die daarin zou kunnen willen mee. Ja, dat is het probleem. Ja. Nee, zeker niet. Ja. Ja, je, zou iemand als Hans van Dam, je zou iemand als Hans van Dam even moeten, moeten bellen. Ja, dat is. Dat, nee, maar goed, dat meen ik het toch wel. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel mensen. Maar dat is nou overigens wel waar die groep uit vrije wil hè, voor pleit. Voor een soort mensen die juist hier in, in gezinnen ook bij kunnen komen om te praten. Met. Ja. Dat, dat, dat pleit dan weer wel erg voor een, ja. een, een initiatief. Carlo. Ja. Ik vind, vind het wel erg dapper van je om even te bellen sowieso, sowieso, zoals jij uh, hiermee omgaat. heb ik er erg ja. veel respect voor, dus uh, ik wens jou ja, heel Ik denk dat er veel meer mensen met dit probleem zitten en het maakt het allemaal extra moeilijk. Ja. Ja. Heb jij überhaupt wel contact met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten bijvoorbeeld? Is dat... uh, ja, maar die zeggen allemaal dat ik het wel moet doen, dat ik gewoon moet wachten tot het harder komt. Ja, ja. Ja, ja. ja, dat is, ja. Uh, daar bent u niet zo erg mee geholpen, hè? Nee. nee, ik kan er nog. Nee. Om u zou ook geholpen zijn als de anderen het begrijpen. Ja, ja. ja. Nou, dat klopt. Nou, dat nou, begrip, bedankt dat ik mijn verhaal mag doen. Dat begrip brengen wij in ieder geval op. Ik wens je heel veel sterkte en heel veel goed. Dank u. Dag. Goedenavond, Meneer Hoekstra, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja. Uh, even kijken. Mijn vader was 42 jaar... En toen is hij gestorven aan, uh, aan keelkanker. Ja. En ik was tussen mijn zesde en mijn elfde, heb ik zijn lijdensweg meegemaakt. Ik ben nu 65, maar ik heb bij mezelf besloten, mocht ik terminaal ziek worden, en mijn leven wordt uh, een, een uh, ondraaglijk lijden, dan wil ik eruit stappen. Ja. Alleen, ik heb één probleem. Uh, ik wil geen dokters aan mijn bed. Want ik ben bang als ik die mensen bestel. En ja, dat ik dan weer andere besluiten. Ik wil het alleen doen. Ja, u, het klinkt alsof u en... überhaupt een hekel heeft aan artsen. Hè? Dat u eigenlijk nooit naar een huisarts gaat. Zo klinkt u een beetje. Ja, zo ja, zo weinig mogelijk. Ja. Ja. Maar wat, wat ja. kan meneer van Dam mij uh, adviseren? Ja, als u het niet met de dokter wil, moet u het zonder de dokter doen. En dat is, dat is, dan is er maar uh, eigenlijk één manier. En dat is dat u op tijd, ik zou daar maar mee beginnen... Uh, de middelen zelf uh, gaat verzamelen. En uh, uh, dat u zelf op zoek gaat naar waar zijn deze middelen te krijgen. Want als u het en niet van de dokter wil hebben. En wat zijn die middelen? Ik heb ja. ook er zijn, er ja. zijn betrouwbare websites die ik nu u niet ga noemen Kijk, nu. Nu, maar nu, zijn komt, nu, komt, nu komt Hans van Dam in het probleem. Want als u nee. echt gaat adviseren nee. wat u moet doen, dan is hij strafbaar, toch? Dat is toch? Als je nu nee, zegt nee, nee, nee. Je mag, nee? Mensen, je mag mensen vertellen wat voor middelen ze ja? nodig. Ik no Ja, dat zelfs dat niet mochten. Ja, nou, dat, dat is overal te krijgen. Dat staat op internet hoeveel middelen je van wat moet hebben. Dus dat kan iedereen zo krijgen. Dat is informatie die vrij beschikbaar is. Maar om dan nog daadwerkelijk aan die middelen te komen. Uh, uh, ja, dat kan. Via bepaalde websites uh, schijnt dat te kunnen. Uh, laat is, ik het zo maar zeggen. Is het zo dat je daarvoor in ieder geval naar het buitenland moet? Uh, uh, ja, die moet je in het buitenland halen. Of je moet de, de, de weg gaan die, ik, ja, die, ik, uh, die, die sommige mensen gaan... die ik heel moeilijk vind, uh, de dokter uh, uh, uh, eigenlijk belazeren. Ja. Dat vind ik eigenlijk geen chique manier. Zo zou het toch niet moeten? Nee, sowieso niet. Maar nou ja, bovendien wil meneer Hoekstra... Überhaupt niks met die dokters te maken hebben, nee. toch? Nee. Helpt nee, het buiten? Wat zei je? Ik wil het liefst buiten de dokter om. Ja. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat je dan 100 slaappillen moet nemen en 100 uh, antibraakmiddelen. En dan moet je een sterke maag hebben en een zwaar... Nou, ik, ik, ik, ik adviseer het niet om op die manier te gaan experimenteren. Ik nee, adviseer u, u om zich goed zijn. te laten informeren welke middelen daarvoor bedoeld zijn... en hoe je daar eventueel aan kan komen. Dat, uh, ja. Internet is hier een zegen voor, meneer ja. Hoekstra. Ja, niet makkelijk hoor. Nee? Maar uh, je moet niet zomaar 100 slaaptabletten gaan slikken... want de kans dat je dan niet doodgaat is groot... en dat je met ja. grote hersenschade achterblijft, die is wel ja. groot. ja. ja. En je, ik heb ook al eens gehoord van een suicide kit uit de Verenigde Staten. Ja, het ja. Ja. Ja, nee, dat, ja, dat zijn ja. allemaal dingen die, ja, die, allemaal ook, dingen die oh. gebeuren. Maar de betrouwbaarheid daarvan uh, die is, uh, die is heel dubieus hoor. Ik zou mij door, door uh, uh, rechtschapen mensen laten informeren. En die zijn er in Nederland. Ja. Meneer Hoekster. Nou, één vraag vlug. Heb je naast de VVE en de Einder? Zijn er nog meer organisaties? Ja, de Stichting Vrijwillig Leven. Dat zijn de, uh, de drie die uh, zich op dit terrein begeven. Akkoord, voor elkaar. Bedankt. Kunnen ze nog een goed ja. leven? Dag, meneer Hoekstra. Um, ik kreeg nog wel mooie berichten binnen. Ook Deze vond ik wel een beetje geestig. Eerst eerste van Mark van Dijk via e-mail dus. Goed dat jullie aandacht besteden aan het onderwerp. Ik heb maar iets kleins te zeggen. De dood is niet het tegenovergestelde van het leven... De dood is het tegenovergestelde van geboren worden. Het leven zelf is eeuwig. Hopelijk kan dit aan veel mensen steun bieden. En vlak daaronder krijg ik dan... Dat ga ik toch even voorlezen, want het is toch ook wel grappig. Dat heeft uh, Nanny Maatkamp van een Facebookpagina geplukt. Het is een dialoog tussen twee baby's. Over het leven na de geboorte. Een tweeling zit voor de geboorte in moedersbuik. Vraagt de eerste, geloof jij in het leven na de geboorte... Natuurlijk, zegt de tweede, er moet wat zijn. Ons bestaan hier lijkt me slechts een voorbereiding op het leven na de geboorte. Flauwe curl, zegt de andere baby. Er is geen leven na de geboorte. Hoe zal dat er dan uitzien? Ik, ja, ik weet het niet precies, maar ik stel me veel licht voor... en we zullen lopen met onze eigen voeten en eten met onze eigen mond. Larikoek, zelf lopen en zelf eten. Voor het lopen is hier geen plek en voor het eten hebben we de navelstreng. Er is geen leven na de geboorte. Weet je hoe kort onze navelstreng is? Dit kan toch niet alles zijn? Ik ben ervan overtuigd dat na de geboorte iets heel nieuws begint. Iets wat wij gewoon nog niet kennen. Maar, andere babyweer, er is nog niemand teruggekeerd na de geboorte. Dat vind ik wel geestig. Het leven eindigt hier in deze kleine omgeving. Nou, de eerste babyweer. Ik weet misschien nog niet helemaal hoe het leven na de geboorte er gaat uitzien. Maar in elk geval zullen we onze moeder ontmoeten en zij zal voor ons zorgen. Moeder? Jij gelooft in een moeder? En waar is die moeder volgens jou? Overal om ons heen natuurlijk. Zonder haar zouden wij er niet zijn. Ik geloof er niets van. Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus bestaat ze niet. Misschien is ze niet te zien, maar af en toe, als wij helemaal stil zijn, kan ik haar horen zingen. En ik voel haar hand over onze wereld strelen, weet je? Volgens mij begint het echte leven pas na de geboorte. Ja, ik Ja. Hij wordt zomaar aangereikt. Ja. door uh, Nanni. Ja. Ik, ik, ik vind het wel geestig. Op ja. Facebook staat dit. Ja. ja. Als het een, uh, bedoeld is als een vooruitwijzing dat we in dit leven ook zo niks weten van hierna, dat het er dan niet is. Ja, ja dat is. Uh, mensen ondervinden veel troost aan fantasieën en mythes. Ja. En dat moet ook, want zo blijven ze overeind. Ja. En dan humor, is ook een manier. Uh, ja. Heb ik nog iets? Um, Mieke, Ja, laatste dan. Nou, laatste twee minuten. Dag Mieke. Hallo. Ja, heb, heb je een korte vraag? Of een lang verhaal? Um, mijn vraag is of je als verpleegkundige mag weigeren om deel te nemen aan levensverlengende uh, behandelingen ah. bij dementerende mensen. Zo, ik kom het namelijk nog wel eens tegen, dat mensen die behoorlijk de mens zijn... toch nog een hypo krijgen of aan een voedingspomp moeten en dat soort dingen. En ik heb daar persoonlijk heel veel moeite mee. Dat snap ik wel, ja. Zeg je dat, spreek je dat ook uit? Um, soms wel, soms niet. Het is lastig. Maar... Ik heb soms de indruk dat uh, de artsen in sommige verpleeghuizen daar huiverig voor zijn. Ja. Dat ze bang zijn uh, voor de familie, omdat de familie gewoon niet aan toe doen is dat uh, vader of moeder gaat... Dat er nog allerlei levensverlengende behandelingen worden toegepast. Ja. En ik vind dus je, dat laat, het, je een... laat het van jouw idee over de behandelende arts afhangen, of je het wel of niet uitspreekt? Ja, ik vind het heel moeilijk namelijk. Ik Ma heb het wel eens zo gezocht, van mag je dat weigeren? Omdat je op grond van levensovertuiging wel mag weigeren aan levensbeëindiging ja. deel te nemen. Maar levensverlenging heb ik dus nergens kunnen vinden. Hans, je bent ook verpleegkundige, dus hoe zit het? Mm -hmm. Ja, niemand hoeft iets te doen wat tegen zijn geweten ingaat. Nou, dat is een heel duidelijk antwoord. Ja. Maar maak het wel bespreekbaar, hè? Ja, ik vind dat soms heel moeilijk. Toch maar doen, ja. Toch doen ja. maar doen. Waarschijnlijk ja. levert dat het meest op. Veel meer kunnen wij daar nu niet aan toevoegen. Maar ik dank je wel, Mieke, en ik wens je veel uh, goeds. Veel sterkte ook. Fijn, dank je wel. Dank je wel. Ja, Dag. Zometeen de EO. Die zit al klaar. In de startblokken. Wat zou hij ervan vinden van dit gesprek, Hans van Dam? Nou, idee. hij geeft geen sjoegen, zie ik, aan de andere kant van de raad. Ik hoop hij, dat hij het tenminste boeiend vindt. Maar hij lacht wel. <lacht> morgen heeft Heilko Span Bob Timmerman te gast. Dat is een componist. En die heeft uh, veel muziek geschreven... bij um, de verfilming van het leven van Walter Suskind. Dat is een verzetsheld, mag ik het zo noemen. Dus het gaat over muziek en verzet. En dat zijn allemaal mooie dingen. En dat is morgen. Dag.